...als freelance rapporteur voor de Sociale Verzekeringsbank. De lichamen van het echtpaar werden gisteren ontdekt in hun huis in het dorpje Batu op Oost-Java. De Indonesische politie denkt dat de twee het slachtoffer zijn geworden van een roofmoord. En dan nog het weer. Vanavond regent het overal. Morgenochtend hier en daar nog wat regen. Geleidelijk breekt daarna overal de zon door. Het wordt morgen ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al twintig jaar. En jij en beleeft, beleeft het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. ZFM. Met, Met nu het weekend in. in Zandvoort. De 10 jockey zache est de retour. Blijf nog even bij me staan. Nacht zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik band van binnen. Nacht zuster, doe iets aan de Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen? Nacht zuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en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 Nachtzuster Waar ben ik zonder al je zorgen? Al niet de morgen Nachtzuster bij je Wat moet ik zonder jou beginnen? zuster, Ik brand van binnen Nachtzuster Doe aan Nacht, Wat ben ik zonder al je zorgen? zuster, Haal ik de morgen? Nachtzuster Doe aan bij Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, zuster, Nacht ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen? Nacht zuster, ik zonder pijn. Nacht zuster, Nachtzuster, Nacht zuster,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 The sun comes up. Dat je niets voor lief kan nemen en dat het vreemd nu is dan dromen. Ook al gaat het zo van mezelf, ik wacht nu op jou. Ook als je naast belicht je gezicht op nieuwe mooiste blijkt te zijn, dit is een aan. Thanks.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 Het gebruik van een externe defibrillator verdubbelt de overlevingskans na een hartstilstand. Sinds op veel plaatsen zo'n AED beschikbaar is, is de overlevingskans gestegen van 9 naar 17 procent. Blijkt uit een promotieonderzoek van een onderzoeker van het AMC. Met een defibrillator kunnen ook niet medici iemand een schok geven om de hartslag weer op gang te brengen. De autoverkoop in Europa blijft dalen. Gemiddeld nam de verkoop in Europa van nieuwe auto's in de afgelopen maand met bijna 10% af. Het was de zesde maand op rij dat er minder auto's werden verkocht. De autoverkoop in Nederland gaf in september een heel ander beeld te zien. Hier nam de verkoop juist toe met meer dan 35%. Het Europese Bureau voor de Statistiek meldt over de eerste drie kwartalen van dit jaar een daling in de verkoop met ruim 4%. De Hongaarse Aluinaardenfabriek, waar vorige week giftig slip wegstroomde... is weer in gebruik genomen. De overheid heeft via een noodwet tijdelijk de leiding van de fabriek overgenomen. Inwoners van de overstroomde dorpen mochten vanmiddag terug naar huis. Milieuorganisatie Greenpeace vindt dat de fabriek te vroeg weer open gaat en had eerst duidelijkheid willen hebben over de risico's... voor het milieu en de volksgezondheid. In de CDA-fractie komt een derde Kamerlid dat moeite heeft... met de samenwerking met de PVV... Door het vertrek van kamerleden naar het kabinet krijgt de fractie nieuwe leden. Een van hen is Jack Biskop, die op het CDA-congres tegen de samenwerking met de PVV stemde. Ook de kamerleden Ferrier en Coppijan waren tegen. In het radio 1 Journaal zei Biskop dat hij na een